De slak en de kersenboom Er was eens in een kleine mooie tuin een geweldig mooie kersenboom. De kersen zagen eruit als kleine rode robijnen, fel aan het schijnen zoals ze aan de boom hingen. Nu leefde er in deze tuin ook een heel erg kleine slak. Haar naam was Shelley. Shelley was een blije slak. In de lente en de zomer speelde ze met vlinders en keek naar de vogel. Maar tijdens koude winters rolde Shelley haarzelf helemaal op... in haar gezellige warme schelp en ging goed slapen. En toen één zo'n winter eindigde... werd Shelly wakker van een lange slaap en kwam ze uit haar schelp. Ze keek naar buiten om te zien of de lente echt was gekomen. En tot haar plezier was het zo. Ze zag alle bloemen zich vrolijk naar de zon toerekken. Ze keek naar de bijen die rondzoemden en de bloemen kusten... en de ronddansende vlinders die de lente verwelkomde in de tuin. Toen Shelly rondwandelde in de tuin, de schoonheid bewonderend, begon haar buik opeens te rammelen. Oh, ik heb zo weinig in de winter gegeten, dat ik nu zo wat alles wel lust. Hmm, maar wat zal ik vinden in deze enorme tuin? Ze keek rond en haar ogen zagen toen de enorme kersenboom. Oh, de kersenboom. Jam, ik zal alle zoete en sappige kersen ervan opeten. Ik hoop dat ze lekker zijn. Dus kroop Shelly naar de boom en begon te klimmen. Toen ze op de vergroeide takken kwam, kwam er een kikker tevoorschijn van achter de struiken. Het was Shelly's vriend, meneer Krookie. Hoi daar Shelly. Wat ga jij doen op deze prachtige ochtend? Oh, hoi meneer Krookie. Ik heb erge honger. En wil de kersen opeten die helemaal boven in deze boom groeien. Rup. Maar mijn lieverd, er zitten geen kersen op deze boom. Er zitten nauwelijks bladeren aan. Misschien nu niet, maar zodra ik de top heb bereikt, zijn ze er. Als je benen had zoals de mijne en zo snel als ik kon springen, dan hoefde je niet zo hard te werken. Ik ga niet wat vliegen vangen als ontbijt. Kruip. Wil je met me meedoen? Eeuw, ik bedoel, ehm, um, nee, bedankt. Ik weet zeker dat vliegen heel lekker voor jou zijn. Weet je het zeker? Vliegen zijn net zo sappig als kersen, weet je? Misschien zelfs meer. Ja, ja. Ik weet zeker dat ik dat soort uh, sappigheid niet hoef. Nou, tot ziens, meneer Krookie. Ik moet gaan. Geniet van je uh, eten. En weg, hoopte hij. En sprong naar de vlieg. Maar in zijn haast sprong hij te hoog. En knalde zo... Tegen een boom aan. <laughs> maar goed dat ik niet spring. Ik kruip wel in mijn eigen tempo. En ze kroop langzaam vooruit en kwam bij de enorme stam aan. Daar kwam ze nog een vriend van haar tegen. Hommel de bij. Hommel kwam overzoomen zodra ze Shelly zag. Shelly, wat doe jij nu hier? Ben je van de bruis aan het genieten? Aha, nee, hommel. Ik ben hier omdat ik de zoete kersen wil eten die hoog in deze boom groeien. Kersen? Maar die groeien alleen in de zomer. Nu zijn er alleen maar bladeren. Ja, ik zie de bladeren. Ik weet het verschil tussen bladeren en kersen. Bedankt. Maar ik ben langzaam. En tegen de tijd dat ik bij de kersen ben, zal het al reeds zomer zijn. Echt? Dan zal ik je helpen. Wanneer het tijd is voor kersen, zit op mijn rug. En ik zal je snel omhoog brengen door de lucht. Ah, ah. Nee, bedankt. Ik zou te duizelig zijn als je me meeneemt. Ik kan er zelfs afvallen en er zo afrollen. Je zal het zeker niet afvallen. Het zal een erg veilige reis zijn. Maar goed hoor, als je het niet wil... Dan maar niet. Tot ziens. Ik hoop dat je de sappigste kersen ooit krijgt. En ze zoemde er vandoor. Terwijl ze dat deed, draaide Shelly haar hoofd en kroop langzaam en constant omhoog. Gedurende de dagen werd Shelly soms heel erg moe. Maar dan dacht ze aan de helderrode kersen en begon weer te klimmen. En toen het avond werd, kroop ze in haar schelp en ging lekker slapen. En de volgende ochtend ging ze weer verder met klimmen. Het seizoen ging nu langzaam over in de zomer... en kleine Shelly zag dat de boom al bloesem had gekregen... En terwijl ze keek, voelde ze opeens een sterke wind op haar. Het was haar vriend, Wingsy. Oh, hi Wingsy. Je blies me bijna weg. Hallo Shelly. Ben je hier om de bloes op te zien? Ze zien er mooi uit, of niet dan? Niet zo geweldig als hoe ze zullen smaken als de kersen die ik zo graag wil. Kersen? Daarom ben je hier. Maar er zijn alleen nog maar deze knopjes. Jij bent... Te vroeg. Nee, Winzi, ik ben niet te vroeg gekomen. Ik ben precies op tijd. Hmm. Als je vleugels had, zo groot en geweldig als de mijne, had je makkelijk naar de top kunnen vliegen. Kijk naar ze. Zijn ze niet prachtig? Zijn ze niet zo. Ah, nou, daar! God zij dank, heb ik geen vleugels. Shelly ging maar door. Er was maar één weg die ze volgde en die ging omhoog. Toen ze de takken bereikt had, zag ze dat de boom nu bedekt was in prachtige witte bloesem. Hun geur vulde de hele lucht en tuin. Toen ze stopte om de bloesem te ruiken, zaten er twee vogels vrolijk met elkaar te fluiten. Hé, hey, is dat niet Shelly? Waar, waar? Oh ja, dat is ze. Hoe is ze nu hier gekomen? Hé hey Shelly, wat doe jij zo hoog in die Boom, is dat niet te hoog voor jou? Oh, hallo. Ja, ik ben nog nooit zo hoog gekomen. Ik kwam hier omdat ik de zoete kersen wil gaan eten die aan deze boom groeien. Je bent helemaal hierheen geklommen voor kersen? Was dat niet moeilijk? Natuurlijk was dat. De tocht was lang en ik had zo'n honger. Maar elke keer dat ik aan de kersen dacht, bleef ik klimmen. En het was ook erg leuk, omdat ik veel van mijn vrienden onderweg tegenkwam. Dat is heel erg goed van jou. Maar het spijt me voor je, want er zitten alleen maar bloesem aan deze boom. Geen zorgen nu. Mijn reis is nog niet voorbij. Ik moet nog een klein stukje klimmen. Nou... Tot ziens dan maar. Ik moet verder gaan met mijn reis. De vogel zwaaide tot ziens naar Shelly... terwijl ze verder ging om de takken in te klimmen. Al snel bereikte ze de top van de boom en ze was erg moe. Maar toen keek ze rond en zag dat ze omringd was... door de mooiste rode kersen die ze ooit had gezien. Wauw, ze lijken allemaal zo sappig. Oh. Welke zal ik opeten? Welke zal ik opeten? Oh, het maakt niet uit. Ik eet ze allemaal. Han, han, han, han, han. Shelly at en at, totdat ze zo vol zat, dat ze niet meer kon eten. Ze was nu zelf zo dik als een kerst geworden. Oef, ik zit zo vol. Ik ben blij dat ik het niet heb opgegeven. De tocht was lang en moeilijk, maar het resultaat is ontzettend lekker. En inderdaad was Shelly gelukkig. Ze had hard gewerkt en had geduld tijdens het klimmen en inspanningen. Shelley liet zien dat als je echt iets wil, je nooit moet opgeven.